Met het gelijkspel blijft Twente op de één na laatste plaats staan... en heeft nog maar twee punten meer dan de nummerlaatst Roda... dat morgen tegen NAC speelt. Koploper PSV speelt op dit moment tegen VVV. Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij zo'n 5 graden onder nul... dan waait een harde noordoostenwind, waardoor het nog kouder aanvoelt. Morgen zonnig, alleen in het zuiden kan het bewolkt blijven... bij temperaturen net boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Snel naar Eindhoven, snel naar PSV, VVV en die kamp. Niet gescoord, maar wel een belangrijk moment geweest. Ik hou even de 47e minuut van de eerste helft terug. Gele kaart voor Seuntjes, volkomen onnodig. Zojuist weer een gele kaart, Seuntjes. En die was wel uh, uh, nodig, zeg maar. Maar het betekent wel rood. Tien man van VVV tegen de elf van PSV. Kijken of ze het nog steeds volhouden, de Venlonaren. Vitesse tegen Heracles Richard van der Made. Ja, komt eindelijk iets meer los. Met dank aan Roy Berens. Grote kans ook gezien voor Navarone voor. Maar de bal werd van de doellijn gehaald door Prupper. Herakles nog eigenlijk helemaal niets laten zien in Arnhem. 0-0. Nou, misschien moet het dan komen van Heerenveen FC Utrecht. Ragnar. Nee, 0-0 staat het hier na 16 minuut. Meest bijzondere momenten, 11e minuut. Met het applaus voor Lennartie vanwege die bloedtransfusie. Het redden van de leukemie-patiënt waar hij bij aan het helpen is. Dat uh, is ook hier niet onopgemerkt voorbij gegaan. De doelpunten moeten nog komen. is het doelpunt. Het is niet gek dat het SC Utrecht is dat scoort want die ploeg maakt de wedstrijd 18e minuut 0-1 Mark van der Maal de gelegenheidsaanvoerder uit een hoekschop. Hij vindt hem voor zijn voeten en van dichtbij schiet hij hem erin. 1-0 voor Utrecht. Allison Moyer met Is This Love? Heerenveen, FC Utrecht, Ragnar, een doelpunt eindelijk. Ja. Het is Utrecht dat aan de leiding staat. Bijna 20 minuten gevoetbald. Schotje zojuist. Wel van Torsby. Na een vrije trap van Zeneli van een meter of 22. Die bal bleef daar wat hangen in de Utrechtse verdediging. Maar het schotje van Torsby was uh, matig. En eigenlijk uh, geen probleem voor David Jensen. Heer de De valt nu even aan. Hebben we nog weinig gezien. Het is uh, de captain. Schaars. Rechterkant in de as van het veld. Kobayashi. Kobayashi. Dat is een lastig schot. Een verraderlijk schot. Maar wel af op de Utrechtse doelman. Op Jensen. Er zit een stuit in. En dat maakt het nog even lastig voor de Deen. Niet opgeroepen voor twee oefenduels van Denemarken binnenkort. Een WK voor hem lijkt onwaarschijnlijk. Geldt niet voor Ajoep en voor Labiat, want die gaan wel twee wedstrijden spelen later deze maand. Allebei in de basis. En misschien wel naar het wereldkampioenschap later. Dit jaar goed doelpunt van Mark van der Marel. Dus een beetje pech voor Denzel Dumfries bij de vierde corner dus van Utrecht. Hij kopte de bal weer terug richting zijn eigen doel. En ja, toen moest van der Marel de benen nog wel even Trekken, maar van dichtbij hard raakt. Er waren tijden dat hij nooit scoorde, Mark van der Madel. Maar dit was al zijn derde doelpunt. Als het is met een flitsende actie op de linkerflank. Gaat langs Kleiber. Maar komt dan vervolgens de Paul Klieg nog tegen. Bal over de zijlijn getrapt door Utrecht. Dat was een flitsende actie. Een snelle voetbeweging van Arbe Zeneli. Hij is weer terug, was niet fit tegen Ajax. Viel wel in vorige week in de Arena waar dat mooie doelpunt van uh, Eudekaart toen viel. Die staat er natuurlijk in een vrije rol, met een vrije rol vandaag ook weer in. Bij Heerenveen. Ik heb hem eigenlijk nog niet aan de bal gezien. Ingooi genomen door Heerenveen. Bal naar de zijkant Utrecht. Naar voren toe. Maar er staat niemand voorin bij Utrecht. En dus mag er worden gegooid door Heerenveen. Dat tegenvalt hoor. Utrecht maakt deze wedstrijd. Kreeg al een hele serie hoekschoppen. Een kans voor Dumic had ik nog niet genoemd. Ook al uit een corner. Over de lat van dichtbij. Maar een paar minuten later was het dus. Mark van der Marel. We zitten nu in de 22e minuut. En Heerenveen zal iets anders moeten bedenken. Anders gaat het tegen. Utrecht niet lukken. Utrecht blijft hier in het Avalenstra stadion Oh, Andy, Andy. Ja, ja. 1-0 PSV. Kon niet uitblijven. 11 van PSV. 10 van V.V.V. Op het moment dat er gewisseld wordt. En dat is nooit zo slim. Als je een uh, hoekschop tegenkrijgt, Als je dan gaat wisselen. Jacobsen komt voor Kastelen. En uh, een beetje. Ja. Kijk, het is wel een aanvaller die eruit gaat. Met Kastelen. Maar toch moet dan even de plek worden gezocht achterin. Wie neemt wie ook alweer. En daar uh, profiteert... Met het rug nummer 10, Marco van Ginkel voor, van. En hij scoort zijn elfde doelpunt voor PSV. Dit is een belangrijke, we hebben al wat kansen gezien hoor. Swaap op de lat, Bergwijn een grote kans. En altijd stond daar die Unerstal in de weg. Een kans ook nog voor Kastelen, de man die eruit ging. Maar die uh, maakte er helemaal niets van vanavond. En dan is het uiteindelijk van Ginkel die de bal achter Unerstal kan koppen. En zo leidt uh, PSV met 1-0 tegen VVV. Ja. Dat is Leiden en je hebt ook anders voor Leiden, Richard. Dat is als een wedstrijd niet zo aan is. Nee, het is echt uh, saai vanavond. Ik kan er niet veel anders van maken. Nu een voorzet van Karafaev. Maar daar is dan weer de verdediger. Eerder dan de spits van uh, Vitesse Matas, die ook tegenvalt. Het tempo ligt laag. Er is dus weinig pit aan beide kanten. Af en toe een oprisping. Eventjes dan uh, aanzetten. Een verrassende actie bijvoorbeeld vanaf uh, de rechterkant bij Berens. Of Karafaev, die ook wel heel aardig speelt. Maar uh, veel meer gebeurt er niet. Er zijn uh, maar weinig kansen tot nu toe geweest in uh, deze wedstrijd. Nog 20 minuten. Herakles is hier duidelijk gekomen voor een punt. De bal wordt nu weggehaald door Prupper. Het was wel belangrijk een minuut of tien geleden toen hij de bal van voor van de lijn haalde. En verder is het vooral Castro die belangrijk is geweest in deze wedstrijd. Toch een uitstekende keeper bezig aan een goed seizoen. heeft nu de rechtsback van uh, Vitesse. Even terug naar Kuram Kasja. Kasja dan naar Miaska En dan... Uh, Groepeert Herakles zich weer op de eigen helft. Maakt het de ruimtes klein. Het verdedigt goed. Dat moet wel worden gezegd. Maar aanvallend is het zeer pover. Wat de ploeg van Stegeman in deze wedstrijd laat zien. Nu de crossbal Die is wel goed van Miaska naar Berens. Berens dan met een half balletje naar Karafaev. Dan wordt er matig uitverdedigd door Herakles. aan de rechterkant bij Breukers. Maar zit Montero, zoals zo vaak. Er goed tussen. Als je het dan toch hebt over spelers die bezig zijn aan een sterk seizoen. Montero, zeer zeker de middenvelder van Heracles. Nu is het weer Vitesse met Serrero. Terug naar Miasca. Miasca dan naar de linkerkant. Daar is Navarone voor. Maakte in de laatste twee wedstrijden een doelpunt. En was er zojuist dus ook weer dichtbij toen Prupper de bal van de lijn haalde. We zitten inmiddels in minuut 72. Vitesse mag gaan ingooien aan de linkerkant. Lassanne Vaayen valt tegen als linksback in dit duel. Alexander Butner werd afgelopen week weer bij de selectie gehaald. Was te zwaar, voldeed niet aan allerlei metingen en testen toen hij van vakantie terugkwam begin januari. Maar hij is er nu weer bij. Na acht weken meetrainen bij de belofte zal hij volgende week waarschijnlijk weer terug zijn in de selectie. 72 minuten gespeeld in de Gelderdoom in een uh, povere vertoning. Het is 0-0. Wat kunnen 10 VVV'ers tegen 11 PSV'ers en een achterstand, Andy? Ik vrees uh, weinig. Toen uh, de wedstrijd in Venlo werd gespeeld... stond VVV met 2-1 voor. Toen een hele domme rode kaart van Promes. En verloren ze met 5-2. En ik vrees dat... Uh, en dat was rond dezelfde uh, tijd... zeg maar ook na 65, 70 minuten spelen... dat het uh, dezelfde kant op gaat... als Unerstal de bal nog een keer naar voren werkt. Bijna de 2-0 van Hendricks. Maar uh, wist men nog tegen te houden. Maar het wordt heel lastig. Uh, Mauro Junior is gekomen voor uh, Ramselaar. Mauro Junior, de... De Braziliaan die uh, een doelpunt maakte in zijn debuut in de basis bij PSV. Toen uh, in die uitwedstrijd bij VVV zijn eerste doelpunt voor PSV. Nu heeft Brunet de bal. We zitten in de 72 e minuut. Bal naar Isimat Miren. Terug naar Brunet. Brunet uh, naar buiten. Naar Mauro Junior. Die uh, bal mooi voorgeeft, uh, doorgeeft aan Luc de Jong. Punt strafschopgebied. Geeft een breed op Van Ginkel. De maker van de goal. Hij... Vrommelde, zoals je dat normaal met je voeten doet. Met zijn hoofd de bal in het doel. Dat is ook knap als je dat kunt. En heeft de bal weer teruggespeeld op Schwab. Het is een uh, omcirkeling van de verdediging van VVV door PSV. En ik denk dat VVV weinig meer aan aanvallen toe zal komen. 1-0 na 72 minuten. PSV leidt tegen VVV.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 de flirt van Miss Montreal PSV staat voor en gaat hoogstwaarschijnlijk winnen. Ik ken dan clubs en die waar ze dan toch nog een beetje mokken op de tribune als het maar 1-0 is tegen de VVV. Hoe is dat daar? Oh zeker. Nou, ze zijn wel blij en opgelucht hoor. Dat uh, merkte ik wel. Maar ik, je, je proeft hier toch. PSV gaat kampioen worden. En ik had het over sexy voetbal. Dat missen ze toch wel hier heel erg in uh, Eindhoven. En vorige week dan die dat waarschuwingsvijfschot, mag je wel zeggen, van Willem II. Dat heeft uh, niet echt wakker geschud. Nu uh, Hendricks. Die de bal heeft. Ja, tegen tien ja, zo'n slechte bal achter Arias. Arias kan de bal nog wel binnenhouden. Geeft hem dan aan Van Ginkel door naar Hendricks. Hendricks, bal binnen door. Dat is een mooie, maar buitenspel van Maurus Junior. Dus uh, gaat dat hele feest niet door. Mensen willen ook graag wel een beetje uh, leuk, uh, attractief voetbal zien. En dat zien ze gewoon te weinig. Oké, okay, 1-0 voor tegen VVV. Maar op het moment dat die rode kaart valt, bijvoorbeeld, dan denk je van nou, Coco, uh, VVV gaat verdedigen met die 0-0 stand. Misschien haal je er een verdediger uit en breng je er een aanvaller in. Nee, Ramselaar wordt eruit gehaald. Een aanvallende middenvelder. En Mauro Junior, die ook op het middenveld gaat spelen, uh, komt er dan bij. Oké, okay, PSV leidt met 1-0. Maar normaal gesproken was dan Dirk Lucas er nog gekomen. Ondanks het feit dat. De tegenstander met tien man speelt om het slot op de deur achterin te houden. Lucasse is geschorst, dus die komt niet. En VVV heeft balbezit. Kunnen ze nog iets leuks doen? Uh, ja, het zou zomaar kunnen. Want ze hebben er wel de voetballers voor. Nu post aan de rechterkant. Probeert er langs te komen. Wordt door Brenet even opgehouden. Die loopt de bal over de zijlijn. inborp voor VVV. 1-0 na 76,5 minuut spelen. PSV, VVV. Vitesse, Herakles... Ja, hier wordt ook uh, gemokt door het uh, publiek. Dat uh, gebeurt wel vaker bij uh, Vitesse. Ja. En je kunt natuurlijk als een wedstrijd uh, slecht spelen. Dat, uh, dat begrijp ik allemaal wel. Maar het is wel heel vaak dit seizoen bij Vitesse dit... Uh kalenderjaar ook weer. Want uh, na het uh, Europees voetbal... in de eerste seizoenshelft dacht Vitesse het zeker in thuiswedstrijden... wat beter te gaan doen. Wat meer vermaak te bieden. Ook vooral aan het publiek. Maar dat uh, laat ook nu weer te wensen over. Excelsior was al heel matig. ADO Den Haag kan ik nog uh, goed herinneren. Ook nu 0-0 tegen Heracles. Wel wat kansen. Maar het is allemaal niet best. Het tempo ligt laag. En er gaat uh, heel veel mis. Matafs nu in een combinatie met Karafaev. Gaat dit dan iets opleveren? Nee, want uh, de rus loopt zich vast. Heracles dan via Ooyen. Breed. Dan zit Matas daar half tussen. Dan wordt hij nog een keertje alsnog weggehaald door Wuitens. Die schiet de bal hard over de zijlijn. Vitesse mag dan gaan gooien in minuut 80. Met uh, Karavaev. de rust dus. Gooit de bal naar de rechterkant. Trouwens wel zojuist een uh, aardige kans voor Vitesse met Mason Mount. Dat is natuurlijk toch een uh, hele fijne voetballer. Die als hij dan even loskomt ook... Uh, best wel een kans kan creëren. Hij schoot de bal in het zijnet. Kuwas, van hebben we nog weinig gezien in de middencirkel. Neemt de bal aan. Is nu onderweg richting het doel van Vitesse. Paast de bal naar de rechterkant. Moet er een voorzet komen van Breukers. Maar ook dat is maar half. Raakt die bal niet goed. En dan is het Jeroen Houwen Heeft heel weinig hoeven tegenhouden in deze wedstrijd. Slechts één schot van Heracles hebben we gezien in de tweede helft. Geeft hem weer mee aan Kouram Kasia. En zo spelen we nog tien minuten in dit slechte duel tussen Vitesse en Heracles. Heerenveen staat achter, thuis tegen Utrecht. Geeft het vol gas, Ragnar. Nou, het geeft wel meer gas dan in de openingsfase van de wedstrijd. Eigenlijk sinds dat doelpunt. 1-0 is het voor Utrecht naar ruim 33 minuten. Sinds dat doelpunt ligt het initiatief wel bij Herenveen. Heeft niet zo heel veel opgeleverd. Een Paar gevaarlijke voorzetten. Eentje van Zeneli, De man die, die ook nu aan de linkerkant aan de, de bal is. Even achteruit. Punt strafschopgebied met Kobayashi. De Japaner weer terug naar Zeneli. Nou, die gaat dan weer zo'n voorzet verzorgen. Bij de eerste paal is het gevaarlijk zat met Reza Gojane, zat, Maar de keeper krijgt er een hand tegenaan. Lastig. Hoek, moeilijke plek om vanuit te scoren. En dat lukt Reza dan ook niet. Jens staat op zijn post en het publiek schrikt ook een beetje wakker. Want het is werkelijk dood en dood stil geweest. Ondanks het veldoverwicht het afgelopen kwartiertje zeg maar. Opening naar Eudekaart, rechts in het strafschopgebied. Een crosspaas neemt hij goed aan. Het valt me wel dat hij nooit een bal ineens speelt. Maar altijd een beweging maakt. Altijd de bal even aan de voeten houdt. Hem, ja, het lijkt soms wel te laten zien dat hij wat met die bal kan. Nu wordt de bal ingeleverd door Heu. En komt de LaBiat opening naar de rechterkant. Bal is hard voor Kerk op de achterlijn. Houdt hij hem nog binnen, Girano Kerk? Ja, dat denk ik wel. Ja. Zoekt even oogcontact met de assistent. Maar de bal achteruit gespeeld. Dus in het veld. Kerk op de zijlijn nu. En zoeken naar een mogelijkheid. Nog iets meer dan 10 minuten. De mogelijkheid om de bal voor te krijgen. Lukt dat Ayoub. Balletje binnen door naar Kerk. We zitten in het strafschopgebied. Kerk vecht zich er langs. Nou, dit levert niks op bij jou, Andy. Oh, hoort al. Ja, het thuispubliek ja, is ja. nu wel tevreden. 2-0 voor PSV. Goede actie Bergwijn aan de linkerkant. Brengt de bal met zijn rechter voor en die kan binnen getikt worden en gelopen worden door de uitstekend opgestelde Irving Lozano. Die zijn veertiende van het seizoen maakt, een paar weken weg geweest met een schorsing, maar is helemaal terug. Stelt een uitstekende wedstrijd als een van de weinige PSVers met oog naar voren en snelheid en deed dat goed. De paas is mooi van uh, Bergwijn op Lozano 2-0 PSV tegen VVV. En dan staat Lozano weer gelijk met Frans Sol die eerder vanavond voor Willem 2 uh, zijn veertiende maakt. Maakte. WK Short Track, finale 500 meter. Sebas. Bij de vrouwen, en het gaat tussen twee dames. De vrouw die op kop rijdt, Boutet en Choi. Dat is de dame die de 1500 meter won. En nu opschuift van 3 naar 2, omdat Boutet onderuit gaat. En dat is belangrijk voor het algemeen klassement. Want Boutet en Choi waren de enige twee die we eerder vanavond zagen op de 1500 meter. Nou, Boutet schakelt zichzelf dus uit. En Choi komt nu naar de kop toegereden om de Poolse Malisewska heen. En zo ziet het eruit dat Choi hier de grote buit gaat binnenloodsen naar de wereldtitel op de 1500 meter wint de Koreaanse ook de wereldtitel op de 500 meter. En leidt zij in het algemeen klassement na de eerste dag... met de volle buit van 68 punten. En is deze Min Jong Choi na het teleurstellende Olympische toernooi... nu uh, hard op weg om morgen de wereldtitel te gaan behalen in Montreal in Canada. Maar na de eerste dag op het toernooi... alleen uh, Yara van Kerkhoff één schamelpuntje heeft. En dat betekent, aangezien er nu drie dames mee in de finale 500 meter, die nog niet in de punten waren geëindigd... maar dat dus nu wel doen dat Van Kerkhoff en de andere Nederlandse vrouwen... morgen vol aan de bak moeten op de 1000 meter. Anders zien we er niet één terug in de superfinale. Choi gaan we dat wel zien en zij is hard op weg om wereldkampioener te worden. Na de wereldtitel op de 1500 meter pak de Koreaanse... dus ook de eerste plaats op de 500 meter. Wat kan er nog in de slotfase van Vitesse Heracles, Richard? Ja, ik ben benieuwd of het uh, nog gaat lukken voor uh, de thuisploeg. Als er één uh, ploeg een overwinning verdient... Ja, dan is het toch echt wel... Uh, Vitesse het heeft veel meer kansen gekregen dan Heracles. Dat werkelijk helemaal niets heeft laten zien uh, vanavond in uh, Arnhem. De tweede wissel gaat er nu komen bij de ploeg van Henk Frezer. Thomas Bruns, oudspeler van Heracles Almelo, komt erin. Andy, eventjes uh, kijken bij jou. Ja, lijkt me een goed plan, want uh, Luc de Jong wordt door Russelair heel lichtjes aangeraakt. En schijnt dat de serder Gusebuk, die normaal toch niet zo uh, uh, lastig is wat dat betreft. Die geeft hier een penalty voor. En dan kan uh, voor zijn twaalfde van het seizoen Marco van Ginkel aan gaan leggen. Hij heeft al zes penalties benut van de zeven die PSV dit seizoen heeft gekregen. Zes keer van Ginkel wordt het 7 en 3-0. Uh, Oedersdal op de lijn. Van Ginkel met de aanloop. Daar is de penalty. En die gaat keurig het hoekje in. 3-0. PSV wint gewoon weer van VVV Venlo. Met drie doelpunten verschil minimaal. Richard, kijken hoe het bij jou verder gaat. Ja, 0-0 nog altijd. 85 minuten bij Vitesse Heracles. Het is Baas, de rechtsback van Heracles. Nee, het is Breukers volgens mij. Die daar op de grond ligt. Na een overtreding van Navarone voor. Kansen dus zijn er wel geweest voor Vitesse... Maar het speelt absoluut geen goede wedstrijd. Het swingt niet. Er zit weinig tempo in. Bruns is er zojuist bijgekomen, de oudspeler van Herakles. Maar Herenveen, Ragnar, wat gebeurt er ja, bij jou? het is de gelijkmaker. Het is de gelijkmaker van Herenveen. Het is de 1-1. Denzel Dumfries geeft maar weer eens een assist. Dat is al zijn achtste dit seizoen. Hij rekent af met Van der Marol aan de rechterkant. Dat is de linker verdediger dan van Utrecht. Bal komt voor. En dan denk ik Reza aan Je had de bal uh, al dan niet over de lijn. En volgens mij komt dat laatste tikje van Tosby. Maar Reza, denk ik, toch de doelpunt te maken hier. Kijk nog één keer naar het scherm. De bal komt voor, een hele goede touché. Uh, misschien wel Tosby, die hem bij de verre paal binnentikt. Geen risico durft te nemen, maar goed hoe Reza naar die bal toe gaat. Want hij uh, moet er moeite voor doen. En zo staat het gelijk in het sta stadium. Nou, We spelen nog een paar minuten hier in de eerste helft. Terug uh, naar jou, uh, Andy. Maar gezellig. 3-0, dus de voorsprong voor PSV. En 3 uh, doelpunten verschil was het ook in de eerste wedstrijd. In Venlo, toen was het 5-2 voor PSV. En allemaal die doelpunten, die zeg maar belangrijke doelpunten zijn gevallen na rode kaarten. Twee keer van Ginkel, één keer Lozano. We zitten in de 85ste minuut. Bal bezit PSV. Ja, die wist het dus gespeeld. Ik zie ook al heel veel mensen omheen me richting de uitgang gaan. Dat is natuurlijk ook vreemd als het uh, 3-0 voor de thuisploeg staat. En misschien uh, dat ze nog wel op zoek gaan naar meer. Maar Ho Junior heeft er wel aan van Ginkel gegeven. PSV heeft niet groots gevoetbald. Zeker niet in de eerste helft. En in de tweede helft. Eigenlijk ook niet tot de uh, rode kaart. Daar was twee keer geel voor Seuntjes. En toen was het voorzet gebroken voor VVV. Dat het moest doen zonder spits uh, T. Daar hebben we al genoeg over gezegd. En dus uh, gaan we eens even kijken of die laatste vijf minuten voor VVV niet nog erger worden. 3-0 is het volgens nog bij PSV VVV. Richard, echte slotfase nu. Vitesse, Heracles. Ja, drie minuten nog, Heracles. Op weg naar een puntje. Dat is natuurlijk toch ook wel weer knap voor de ploeg van John Stegeman. Vitesse probeert het nu over de linkerkant. Het zet wel aan. Af en toe gaat het tempo wel even omhoog, maar het is heel weinig. Nu is het mount, maar is iets een schot dan gekeerd door Wuitens... die zich er goed voorgooit. Miasca nu kopt. Is sterk achterin. En zo heeft Vitesse de bal weer terug. Probeert het haast te maken. Nu via Serrero. Eventjes terug naar uh, Miasca. Miasca kiest dan voor de diepte. Natuurlijk. Mount nu naar de linkerkant. Paasje naar Fayen. Alles van Herakles terug. Op de eigen helft dus. Met uh, Gladon. Hij gekomen voor uh, Vermeij En Bruns dus uh, zojuist bij uh, Vitesse. Net als uh, Van Bergen voor uh, Linsen. Nu de paas naar de rechterkant. Naar uh, Karavajev. Minuut 88. 0-0. Bij Vitesse Herakles. Kachana. Naar... Miasca dan weer terug naar Kasia. De vorm is er gewoon niet bij heel veel spelers bij uh, Vitesse. En Heracles vindt het allemaal wel best uh, vanavond. Zeker als het een uh, punt gaat meenemen naar Almelo. Dan is het uh, misschien toch wel weer uh, wat dichter bij de playoffs om uh, Europees voetbal. Dat zou maar zo kunnen. John Stegeman, de trainer, wil er niet over praten. Maar het zou uh, best tot de mogelijkheden behoren. Nu een uh, goede actie daar aan de linkerkant van uh, Mezen Mount. Probeert het uh, via voor op te zetten. Voor nog altijd. Bal wordt gekraakt door uh, Breuk. Krijgt de bal dan terug en ramt hem dan snel over de zijlijn. En zo neemt de druk van Vitesse wel toe in de laatste minuten. Komt er een ingooi aan de linkerkant. Die wordt snel genomen door voor. Dan is het vaaien terug naar voor. Zou er een voorzet moeten komen vanaf de linkerkant. Dat duurt allemaal wat lang. Wat is daar gebeurd? Volgens mij een overtreding gemaakt van de speler van Vitesse. Die schokt dan richting de middenlijn. En dan is het inderdaad de keeper Castro. Voor mij toch een van de uitblinkers vanavond. Die de bal dan rustig gaat oprapen. En dan inderdaad een vrije trap mag gaan nemen in de 89ste minuut. Weer een puntje voor Heracles. Zo lijkt het tenminste in een uitwedstrijd. Dat gebeurde al drie keer vaker. Slechts één overwinning. Dat was twee weken geleden. 3-0 bij Rode JC. En verder werden de punten door de tukkers vooral gehaald in thuiswedstrijden. Nu de lange trap van Castro. Spannend is het natuurlijk wel. Nu we richting de extra tijd gaan. En het nog altijd 0-0 staat. Bal gaat richting Matafs. Maar die heeft geen controle. Speelt een zwakke wedstrijd. De spits van Vitesse laat hem eigenlijk simpel lopen. En dan is het Castro die opnieuw alle tijd neemt voor de doeltrap. Bijna gaan we richting de 90 minuten. Komen er denk ik zeker vier bij in deze povere wedstrijd van beide kanten. Vitesse is wel wat beter, maar dat heb ik al vaak gezegd. Heeft aardig wat kansen gekregen, maar weinig echt uitgespeelde mogelijkheden. Nu gaat hij weer naar voren via Mount. Dan gaat het bord omhoog. Twee minuten slechts komen erbij. In de extra tijd. De ingooi bij Mitchell van Bergen. Die wacht even. Laat het dan over aan Karafajev. Kies dan positie aan de rechterkant. Om het spel wat breed te houden. Combinatie via Serrero. Karafajev vecht het duel daaruit aan de rechterkant met Peterson En die laat de bal dan weer simpel over de zijlijn lopen. Doet dat natuurlijk ook slim. Wint daar weer wat seconden mee. En Karafajev sloft terug. Richting sindirecte directe tegenstander. De ingooien voor Herakles aan de linkerkant van het veld. In de laatste twee minuten. De bal wordt verlengd met het hoofd door Gladon. Invallen dus, neemt hem aan met de borst. Paast de bal dan naar de rechterkant. Daar gaat Cubas het duel aan met Faaje. Maar die wint dat duel. En dan komt Vitesse via voor op de middenlijn weer aan voetballen toe. Maar met de rug naar het doel van Heracles. Terug naar Faaien. Faaien dan weer naar Miaska. Miaska naar Kasia. Publiek moppert. Publiek staat er aan de andere kant van het stadion ook wel half achter. Nu Karafaev, Hoge bal naar uh, Mataf. Die kopt. Wordt dan geduwd in de rug door Wuitens. En dat is goed gezien door scheidsrechter Lindhout. En dat betekent dus een vrije trap in de laatste 30 seconden van deze wedstrijd. Voor Heracles Almelo. Op de Zuidtribune wordt vooral gemopperd en geklaagd over het spel van Vitesse. En het is Castro nu buiten het strafstopgebied. Die waarschijnlijk de laatste bal diep zal gaan spelen richting de spitsen van de tukkers. Daar staat Gladon, daar staat Kuwas. We hebben ze niet veel gezien in deze wedstrijd. Net als de keeper vanavond van Vitesse, Jeroen Houwen. Oei, Castro glijdt daaruit. Dat zou iets kunnen betekenen voor Matafs, maar die let daar niet echt goed op. En dan is het Prupper weer die... Voor zekerheid kiest en de bal over de zijlijn heeft geschoten. Ingooi nog een keer voor Vitesse Lindhout. Kijkt dus op zijn klokje, maar laat nog altijd doorgaan. Karavajev heeft de bal teruggespeeld naar Kasja. Dan volgt er altijd weer een hoge bal richting Matas. Het is daar druk natuurlijk. In het centrum nog een keer is het Mount. Nu naar de linkerkant. Daar is iets meer ruimte. Komt er nog een goal? Daar het schot van Afro de voor. En weer is het Castro. Die keept toch uitstekend. Karavajev heeft hem niet. En dan in de omschakeling. Misschien nog een keertje Herakles met Gladon. Wat doet de scheidsrechter? Die fluit voor het eindsignaal van deze teleurstellende wedstrijd. Vitesse kreeg de kansen, maar speelt. Niet echt goed hoor vanavond. Heracles liet heel, heel weinig zien. En zo eindigt het vanavond in de Gelderdom in Arnhem... bij Vitesse Heracles in 0-0. Het is rust bij Heerenveen Utrecht. Daar staat het 1-1. En dan PSV. Misschien nog een slotakkoordje tegen VVV, die. Nou, in ieder geval is er één man... Jongeman uh, op het veld. De, voor, die, voor wie deze avond echt onvergetelijk is. Armando Obispo. Speler van PSV. Terwijl er een schot, aardig schot van Van Ginkel is. Wordt gevangen door Oenerstal. Maar deze Obispo is uh, in het spel gekomen. En uh, in het veld gekomen bij PSV. Om Isimab Meren te vervangen. En het is een debuut. Dus zal hij deze wedstrijd nooit vergeten. Nou, uh, de rest van het publiek ongeveer wel. Drie punten. Daar is alles mee gezegd. En 3-0. Het is wat geflatteerd. Uh, maar na de rode kaart voor Seuntjes 2 geel. Was het eigenlijk onvermijdelijk dat PSV zou gaan winnen. Ook Pereiro is in de ploeg gekomen bij PSV. Maar die hebben we al vaker gezien. Als er nog anderhalf minuut gespeeld moet gaan worden. Balbezit voor VVV. Rustig rondspelen van de bal. Ja, 3-0 of 3-1 of 4-0. Het maakt ze natuurlijk niet zoveel uit bij VVV. Het gaat toch al goed dit seizoen. En deze wedstrijd was ingecalculeerd dat het heel zwaar zou worden. En eigenlijk eh, ondoenlijk. Zeker na, nadat er twee keer geel... Voor Suntjes kwam zoet. Heeft de bal nog een keer in handen. En gaat om zich heen kijken. Geeft de bal mee aan Obispo. Die uh, invaller die kwam voor Izzy Meure. Leuk voor de jongen dat hij de paas mag geven op Van Ginkel. En dat zijn toch de dingen die een wedstrijd wat leuker maken. Het was een hele matige wedstrijd van beide kanten. VVV, veel verdedigend werk en goed verdedigend werk. Soms even over de schreef, zoals Zeuntjes liet zien in de tweede helft. Toen hij zijn tweede gele kaart kreeg. Boom zit voor Ries Jacobsen aan de rechterkant. Kan hij de bal binnenhouden? Dat kan hij. Bal voor het geven. ook dat lukt. Nou, ik zou zeggen, schiet hem er maar in. Nee, dat gebeurt niet. Het is nog wel een hoekschop. Moreno Rutte die de bal schiet tegen de benen van Hendrik. En dan zitten op mijn klokje zo'n beetje die drie minuten erop. Gaan we nog één hoekschop krijgen voor VVV. En dan is ook deze wedstrijd. De 28 e wedstrijd in het seizoen voor PSV wordt dan in winst omgezet. Twee keer gelijk, drie keer verloren. Maar die 24 e landstitel die zit er echt wel aan te komen voor de Eindhovenaren. Nog één, Hoekschop, bal voor het doel. bal wordt weggekopt uit de verdediging van PSV. En nog even counteren. Kan Mauro Junior nog wat? Geeft de bal mee aan Brunet. Die kan hardlopen. En die wordt opgevangen door Jansen. En Brenet heeft hem nog steeds. Geeft hem dan even binnen. Door. En daar is het zijn. Het is er geen doelpunt. En zo zal... Kussebuik nu afluiten, dat doet hij inderdaad. PSV wint met 3-0. Na de Vlaters van vorige week, 5-0 verlies, hebben ze zich toch een beetje gereforceerd. 3-0 winst tegen VVV. FZ Wente tegen Willem II werd 2 werd 2-2. En Vitesse tegen Heracles dus 0-0. Bij Heerenveen, Utrecht, wordt straks nog het kwartier gespeeld. Daar is het bij rust. 1-1. PSV staat nu tien punten voor op Ajax... dat wel morgen nog in actie komt. PSV heeft nog maar zes wedstrijden te gaan dit seizoen. En Ajax dus nog zeven. Was er, eh, ondanks de afwezigheid van de Nederlandse toppers... Eh, Sebas op het WK shorttrack nog wat te beleven... Nou, de finales, 500 meter bij de mannen, waren eigenlijk best prankelend. Ja, bij uh, die 500 meter gaat de wereldtitel en het goud dus... naar Dai Jong Wang uit Korea, de winnaar van het Olympisch Zilver. Vorige maand pakt ze de wereldtitel en de belangrijke punten. 34 punten krijg je voor het algemeen klassement als je naar afstand wint. Ren, China tweede, Jelistraathof uit Rusland slechts derde. En dat was eigenlijk de belangrijkste concurrent van Charles Hamelin. ...na de eerste afstand de 1500 meter Hamelin zagen we wel in een finale rijden. Maar dat was de B-finale, want de Canadees liet zich verrassen... in de halve finale. Hij wint die B-finale wel... en leidt daardoor na de eerste dag het klassement voor de wereldtitel. Hamlet, de Canadees, die dus alles won in zijn loopbaan... wat er te winnen viel, behalve die allround wereldtitel. En dan wil hij dit seizoen, dit weekend in Montreal veranderingen brengen. 39 punten voor hem, 5 punten voorsprong op Elisstraathof... en op Wang, die dus zojuist de wereldtitel veroverd op de 500 meter. Kortom, dat mannentoernooi, ook al doen de geen Nederlanders mee uh, is uh, spannend. Knecht kan morgen met een goed resultaat op de duizend meter in ieder geval nog de superfinale bereiken. Omdat dus de spreiding behoorlijk is na twee afstanden in dat mannen toernooi. Hoe anders is dat bij de vrouwen. Daar lijkt het toernooi na twee afstanden wel beslist. In het voordeel van de Koreaanse Choi. Want die staat al meer dan 40 punten voor op de nummer 2. En als een landgenote van haar, Soekie Shim. We krijgen nog Nederlanders in actie. En dat gaat gebeuren over een minuut of twintig op de relay. De de halve finales met de mannen en de vrouwen. En dan een paar keer gezegd, het zal veel beter moeten gaan dan in het individuele toernooi. Want uh, ja, het leek eigenlijk nergens op wat ik tot nu toe gezien heb. De aan de ceiling van Lionel Richie. FC Twente en Willem II hebben gelijk gespeeld met 2-2. Willem II was 90 minuten de betere ploeg. Kwam ook twee keer op voorsprong, maar Twente kwam tot twee keer toe terug. Timi Kass maakte na een kwartier de openingstreffer. Vlak voor Rust maakte Lam namens de thuisploeg gelijk. François maakte in de tweede helft de 2-1 voor Willem II. Dat was een veertiende van dit seizoen. En Peet Bijen maakte vlak voor het einde van de wedstrijd de 2-2. Vorige week zag debuterend Willem II-trainer Reinier nog zijn ploeg PSV oprollen. Vandaag baalt hij als een stekker dat er niet wordt gewonnen. Dus dan ben je er gewoon doodziek van. Als ik zie wat we vandaag kunnen laten zien weer en welk niveau we halen en wat voor kansen we creëren. Ja, dan moet je gewoon die wedstrijd winnen. En door twee spelafvattingen, en eentje die blijft dan liggen, die krijg je niet weg. Ja, heb je maar een punt. Dat is gewoon teleurstellend. Je bent er echt ziek van.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 Ja, nou ja, het plan uh, werkte gewoon hartstikke goed. En uh, de energie die ze leverden, hetzelfde als vorige week, uh, was gewoon prima. Alleen, ja, wat ik zeg, je moet, je moet al eerder de wedstrijd beslissen. En dan haalt je het geloof weg. Ja, nu, uh, het klopt twee minuten voor rust uh, valt tegelijk maken. En ja, dan weet je dat er in de kleedkamer bij Twente ook wat gaat gebeuren. Het publiek blijft erin geloven. Hè, want ze werden af en toe al wat negatiever. Ja, dan moet je toeslaan. En dat, uh, dat hebben we verzaakt vandaag. Vorige week was natuurlijk die historische overwinning op PSV. 5-0. Ik denk dat jullie hebben gevlogen deze week. En dat zie je eigenlijk ook nog wel weer terug in die wedstrijd van vanavond. Want het zelfvertrouwen was echt opmerkelijk aanwezig. Ja, nou, daar zijn we ook blij van hameren. Die hebt van de week een fantastische prestatie geleverd. Maar dat is ook klaar. Je moet wel weer de, de volgende wedstrijd spelen... en daar heel veel vertrouwen uit halen. Maar je moet durven voetballen als je zelf de bal hebt. En ja, dat hebben we een aantal keren gewoon heel erg goed gedaan. Ze hadden echt schitterend aanvallen bij... Alleen ja, weer hetzelfde. Je moet hem erin schieten. En dan weer deze wedstrijd. Renier op mijn wond was dat tegen Jeroen Groeter. FC Twente trainer Gertjan Verbeek trekt de volgende conclusie na deze wedstrijd: Nou, dat we van 18 naar 19 punten gaan. Dat is een beetje een lullig antwoord, maar wat, ja, wat schiet ik ermee op? Ja. Ieder punt is op dit moment meegenomen. Je zult er straks maar één tekort komen. Dus in die zin uh, kun je niet in de toekomst kijken. Uh, we hebben er alles aan gedaan om hier vandaag uh, drie punten te halen. Maar dan, dat was te veel van het goede geweest. Als je, als je de wedstrijd uh, uh, analyseert, uh, dan zijn we goed gestart. De eerste tien minuten waren veelbelovend. En daarna ja, krijgen we toch een grote kans tegen. Rienstra die weer alleen voor de keeper opduikt. Daar staan we gewoon niet goed. En ja, dat werkt dan toch verlammend. En, ja, en daar maakt Willem 2 goed gebruik van. Want de eerstvolgende goed lopende aanval is een nulpunt. En ja, Kolderik, hoe die bal toch iedere keer weer bij een Willem 2-speler terechtkomt. En dat is een beetje kenmerkend voor het spel van ons. Nou ja, daarna eh, eh, hebben we het gewoon moeilijk om, ons, om in ons ritme te komen. Om, om, om kansen te creëren. En dan moet je het van spel hebben. En dat, eh, daar waren we goed in eh, vlak voor rust. En dat is een goed moment om, om langs te komen. Nou oh ja, dan vind ik dat we het begin tweede helft uh, proberen het spel naar ons toe te trekken. Dat we proberen richting vak P om, om tempo te maken. Om, om, om, om, de, om, om op voorsprong te komen. Oh ja, ik denk dat Adam ook een hele grote kans krijgt om op voorsprong te komen. En uh, die tegenaanval maken zij uh, uh, de 2-1. Of de 1-2. Ja, dan moeten we weer, nou ja, dan kan ik dit ploegje alleen maar een compliment geven van de wilskracht en, en, en de veerkracht die ze tonen. Om toch weer terug te komen. En niet met mooi voetbal, niet met goed voetbal, maar wel met heel veel wilskracht. En uh, uiteindelijk uh, krijg je toch uh, loon naar werken. En, uh, en hebben we inderdaad de 2-2 uit het vuur gesleept. En ja, dan, dan kies je voor om, om op, op, op het eind toch maar gewoon alles om niets te blijven spelen, met, ondanks dat 2-2 staat en uh, uh, wetende dat, uh, ja, dat je gewoon snakt naar een overwinning... en, en dat hij ook maar zo een keer kan vallen dan op die manier. Heel opportunistisch. Maar ik zet de deur ook wel een klein beetje open. Dus het was ieder, ieder balverlies was ook dreigend de andere kant op... en vanzelfderhoudt. Uh, Eén keer was het een overtalsituatie als Wilm II dat beter uitspeelt. Uh, dan, dan, dan zou je hem nog kunnen verliezen. Dus uiteindelijk moeten we denk ik te uh, blij zijn met een, uh, met een punt. Zijn Gert-Jan Verbeek van, van FC Twente dat nog steeds voorlaatste staat... Schaatster Antoinette de Jong heeft in Minsk de laatste drie kilometer om de wereldbeker gewonnen. En daarmee veroverde ze ook de wereldbeker lange afstanden. Ze sloot daarmee een moeilijke week toch goed af. Want de kwestie Wust, die eigenlijk de hele sportwereld eh, zo'n beetje bezig hield... raakte ook eh, de Jong persoonlijk. Volgens Wust eh, zou haar door trainer Rutger Thijssen verteld zijn... dat sponsor Just Lease niet met haar door wilde omdat ze te oud is... Na die ophef die daarop ontstond... heeft Just Lease besloten om helemaal uit de sport te stappen. En dat is dus ook slecht nieuws voor Antoinette de Jong. Want ook zij zit dan ineens zonder ploeg. Zo'n sponsor wil je gewoon niet kwijtraken in het schaatsen. Het is gewoon, het is gewoon onwijs zonde. en Natuurlijk gebeurt er natuurlijk in zo'n week heel veel. En doet het je ook wel heel veel. Omdat het is gewoon niet zo leuk En leef je ook gewoon met de mensen om je heen mee. En Neem jij het mensen kwalijk in het, in het hele verhaal wat er gebeurd is? Nou ja, eigenlijk uh, wil ik het hier gewoon liever niet over hebben en ben ik niet de persoon die hier moet vertellen wat ik er eigenlijk van vind. Um, Waarom niet? Ik vind het wel, zeg maar, jammer dat uh, je als kind leert om niet te pesten en om, zeg maar, niet altijd een oordeel te hebben over iedereen. En wat er nu gebeurt is, zeg maar, dat zoveel mensen hier een mening over hebben, maar ze weten eigenlijk gewoon niet precies hoe het echt is en horen ze... Uh, nou, hoe is het echt dan? Nou, dingen uit de media en hebben ze daar een oordeel over en dat... Vind ik niet altijd terecht en misschien moeten mensen ook nadenken van wat ze zeggen en tegen wie en hoe en wat. En nou, wat bedoel je met pesten? Wie wordt er in dit geval gepest? Nou ja, ik vind niet dat je zeg maar um, uh, Rutger zo slecht moet neerzetten. Dat gewoon echt zwaar onterecht is. Dat is van Thijssen, de coach. Ja, klopt. En uh, hij is gewoon... Hij heeft ze gewoon zo goed ingezet voor iedereen. Hij stond er altijd. Hij heeft Twee, drie, drie jaar lang heeft hij echt heeft hij alles opzij gezet om ons hart te laten rijden. Ik vind het zeg maar. Uh, hoe hij nu door de media wordt uh, omschreven. Vind ik, uh, vind ik gewoon heel. Uh, ja, vind ik gewoon niet kunnen. Wat vind jij er dan van dat iedereen heeft uh, verteld. waarom zij uh, niet verder mag bij de ploeg? Volgens haar omdat zij te oud is. Uh, dat was dan aan haar verteld door het getijs? Uh, nou ja, het is. Uh... Je hoort natuurlijk in het schaatsen, hoor je het is klein wereldje, hoor je altijd geruchten. En uh, of het waar is ja of nee, um, ja, je wil gewoon eerlijk zijn. En als je in deze wereld ook niet eerlijk kan zijn, vind ik dat ook lastig. Uh, als Irene zijnde snap ik dat je hier heel erg teruggesteld op reageert. Alleen ik vind het wel, zeg maar, dat dit op een volwassen manier had moet opgelost worden. En Ja, uh, ik snap dat iedereen hier echt gewoon een zwaar teleurgesteld over is. En in haar positie zou ik hetzelfde denken, zou ik hetzelfde voelen. En dat is ook echt toch echt dat ze zich zo voelt. Alleen, we zijn een ploeg en we zijn ja, we hebben hier iets fantastisch neergezet. En ook het hele seizoen en ja, dat vind ik jammer dat dat zeg maar zo wordt afgesloten. Eén ding kort, je, ga jij wel door met Rutger Ik uh, weet nog helemaal niet wat ik wil gaan doen, uh, hoe en wat. Uh, dus allemaal, nu ligt gewoon alles echt open en natuurlijk uh, uh, eindig je een seizoen met een uh, ja, met een gevoel van ja, de ploeg stopt of de ploeg gaat door, maar weet ik nog helemaal niet hoe ik hoe ik het had willen invullen en nu denken mensen direct van nou, dit en dat, maar er is nog helemaal niks en ik heb nog helemaal geen gesprek gehad of wat dan ook. Dus dat is allemaal, ligt allemaal open en we gaan het al zien. De Stones met Harlem Shuffle de tweede helft van Heerenveen tegen FC Utrecht Ragnar ja, ik wieg een beetje mee om het een beetje warm te krijgen. Want het is echt verschrikkelijk koud in Friesland. We zijn wel weer begonnen bij die 1-1 stand. Die stond bij rust op het bord. Twee minuten aan de gang. Utrecht, Heerenveen. De nummers 10 en 4 van de competitie. Gekke wedstrijd. Heerenveen heeft overigens nu achterin de bal met, met Heu. Want Utrecht begon sterk. Kwam ook op voorsprong via Van der Malen na 18 minuten. En vanaf dat moment was Heerenveen de baas. Dat had de trainer goed in de gaten. Jean-Paul de Jong. Want die heeft vanaf ja, die gelijkmaker... Of vanaf die goal. Uh, ja, langs de lijn staan springen en staan schreeuwen de hele tijd. Op een gegeven moment had, ik had dat nog niet gezegd... Lewin het haar zo mee gehad dat hij een opzichtig wegwerpgebaar maakte... van joh, hou nou eens je klep. Maar de jongen had gelijk, want Utrecht liet zich de kaas van het brood eten. Utrecht valt aan... Hoofd van Labiat op de rand van het beheren Veen Wilde hem klaarleggen voor Ayoub, maar dat mislukt. De bal komt terecht in de Utrechtse defensie. Waar Dumic zich bijna ja, laat aftroeven door Reza. Goed het loopt goed af. Het gaat naar Lewin. Kreeg overigens een knuffel van de Jong toen ze de in ingingen bij de rust. Om weer even de vrede te tekenen na dat wegwerpgebaar. En nu aan de rechterkant van de streek. Komt hij tot een voorzet. De middenvelder van Utrecht gaat richting de achterlijn. Heeft de bal zelf als laatste geraakt, dan uh, valt hij. En mag uh, die keeper van Heerenveen, uh, Martin uh, Hansen, een doeltrap uh, gaan, uh, gaan nemen. Ja, nauwelijks nog getest eigenlijk na dat uh, moment uh, waarbij uiteindelijk Torsby scoorde. We dachten eerst misschien Gojane Schad, maar er moest nog uh, een teen aan te pas komen van Torsby om hem over de lijnen te krijgen. Het initiatief ligt voor ons nog bij Heerenveen nu in de tweede helft, de openingsfase van die tweede helft. Zwakke bal van Schaars op de middenlijn, aan de rechterkant kan uh, Kerk overnemen, Kerk gaat sprinten, heeft veel ruimte. Er ligt ook ruimte achter Woudenberg, maar hij trekt juist naar binnen toe. En dan komt Van der Streek niet tot een schot, omdat Heu in de weg staat. En Heu wil snel omschakelen met Heerenveen links op het veld terechtgekomen. Bal naar Reza Gojanejad. Op de middenlijn dan een veldduel met Kleiber die gaat in het lichaam van zijn tegenstander zitten. Dat is dus een overtreding op Gojanejad en een vrije trap van scheidsrechter Bas Nijhuis krijgt hij. En Schaars gaat hem nemen. Schaars met een bal twee meter voor de middenlijn. Kerk gaat er even voor staan, zodat die bal niet snel genomen kan worden. Dan is het de Seneli met wat bewegingen. Daar tuint Klieg niet in op het middenveld bij Utrecht. En Utrecht schakelt om. We zijn bezig, bijna 4,5 minuut in de tweede helft. En kijken of Utrecht zich op kan richten. Heeft toch meer te bieden. Maar hij heeft dat al een tijdje niet meer laten zien. Kerk nog met een aardige actie op de rechterkant. Kerk. Kerk is de bal kwijt. Het blijft hier. Oeh, schot nog naast. Het blijft wel 1-1. Het is uh, Klieg die schiet. FC Twente moest het vanavond doen dus met één puntje in eigen huis tegen Willem II. Tot twee keer toe kwam het achter. Tot twee keer toe maakte het ook gelijk. Thomas Lam was de man die de eerste aansluitingstreffer voor Twente maakte. En daar was hij blij mee. Daar was ik erg uh, blij mee. En dan maak je die aansluitingsgoal. Uh, en, en dan gaan we nog door in, in die laatste vier minuten om de winnende te zoeken. Maar het uh, mocht uh, niet zo zijn. ja Jullie lopen eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan. Hoe moeilijk is het dan om uh, echt uh, erin te blijven geloven dat het toch kan? Nou ja, we hebben eigenlijk hetzelfde scenario bij uh, Spatta gehad en uh, Groningen: uh, dat we hier in eigen huis op achterstand uh, uh, raken. Maar dat we het uh, wel weer omdraaien, of tenminste de, de uh, goals maken. Dus daaruit halen we ook zeker weer vertrouwen. Dus vandaag ook, uh, wisten we dat het er gewoon nog in staat. Dus zijn we gewoon weer doorgegaan. Ja, want dat is het eigenlijk, hè? Maar gewoon doorgaan. Je, hebt, je kunt niet anders. Nee, precies. Het is weer opstaan en gewoon weer uh, strijden. Ja, jullie zijn die bokser die voortdurend wordt neergeslagen... maar voorlopig blijven jullie nog steeds opstaan. Ja, precies. Dat is zo. Ja. Maar komt het moment van een knockout ook niet dichterbij? Ja, dat uh, voelt wel zo inderdaad. Die overwinning is gewoon steeds uh, uh, dichterbij. En ik denk ook dat dat veel gaat uh, losmaken uh, bij de fans en de club en, en bij ons. Dus uh, ja, daar uh, snakken we echt naar. Het uh, is goed dat je het, het uh, vertaalt in een overwinning voor jullie. Want ik bedoelde eigenlijk de knock-out van dat het echt helemaal niet meer erin zit. Maar dat je antwoord tekent dat jullie het geloof nog hebben. Nou ja, uh, blijkbaar in mijn hoofd gaat het altijd uh, positief. Dus uh, uh, uh, daar gaan we vanuit. We wachten het af voor FZ Twente. Roger Federer is in de halve finale van het toernooi van Indian Wells ontsnapt aan zijn eerste. De eerste nederlaag van 2018... Als eerste geplaatste Federer won zijn halve finale uiteindelijk... van de Kroaat Borna Koric. Na een spannende drie-setter. hij verloor de eerste set met 7-5... won daarna met 6-4 en 6-4. Hij is al 17 partijen ongeslagen dit jaar... en speelt in de finale tegen de Canadees Rajonic... of de Argentijn Juan Martin Del Potro. We zijn zo dadelijk terug, onder andere met Heerenveen tegen FC Utrecht. Na dik 50 minuten is het daar nog steeds 1-1. 1. -1. Oh nee.